Twee uur. Dit is Radio 1 met Elspeth Gutteke en Thijs van den Brink. Burgemeester Albert Rodenboog van de Groningse aardbevingsgemeente Loppersum... vindt dat de regering de belangen van lokale burgers verkwanselt. En GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver vindt het een slechte zaak... dat grote bedrijven weigeren opening van zaken te geven... over omstreden belastingconstructies. Dat allemaal zometeen in ditste dag. Nu is het NWS Journaal met Mayan Koekoek.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 Dat VVD-fractieleider Zelstra en zijn D66-collega Pechtold... aan het begin van de vakantie met elkaar hebben gesproken... is volgens verschillende bronnen zeker. De oppositie wil nog vandaag een brief van Rutte... waarin hij opheldering geeft. PVV-leider Wilders. Ik wil hier snel helderheid over. Ik zou dus willen voorstellen om, laten we zeggen... voor zes uur vanavond een brief te krijgen van de minister-president. En dan kunnen we dan kijken of, uh, of er een kanaar is... of dat we vanavond of volgende week daar een debat over houden. Zowel bij de VVD als bij de PvdA wordt gezegd dat er inhoudelijk over bepaalde kabinetsplannen is gesproken... en over de mogelijkheid om D66 op die punten alsnog mee te krijgen in de Eerste Kamer. Op de internetsite van de VVD wordt woedend gereageerd op de plannen van het kabinet... om de algemene heffingskorting voor de hogere inkomens af te schaffen. De maatregel treft mensen die meer dan 56.000 euro per jaar verdienen. Veel bezoekers noemen de plannen kiezersbedrog... Gisteren werd bekend dat de algemene heffingskorting van 2000 euro... die nu nog geldt voor iedereen die belasting betaalt... verdwijnt voor de hogere inkomens. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting voor iedereen met een baan... in de toekomst omhoog tot maximaal 950 euro. De officier van Justitie eist zelfs straffen... tegen drie van de vier verdachten van de Monstransroof in Utrecht. Ze zouden in januari op dag het kostbare altaarstuk uit het museum Katerijnenconvent hebben gestolen... Twee mannen die de overval pleegden hoorden vijf jaar eisen, tegen de derde werd vier jaar geëist. De monstrans, met een verzekerde waarde van 250.000 euro, werd na drie weken gehavend teruggevonden in de kofferbak van een auto. Inmiddels staat hij weer gerestaureerd in het museum. De vierde verdachte komt later voor. Bij een overval op de renbaan Duindicht in Wassenaar zijn tienduizenden euro's buitgemaakt. Twee mannen overvielen een medewerker van een wetkantoor... toen hij gisteravond laat met een groot geldbedrag op duindicht aankwam. De overvallers moeten goed voorbereid zijn geweest, zegt de politie. Nou, als je kijkt hoe de overval heeft plaatsvonden... dan moet daar enige vorm van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. Observeren of het, het afleggen van het pand. Je komt gemiddeld niet s avonds om 11 uur bij een renbaan... s'avonds aan met een zak met geld. Dus dat is wel een overval die nou ja, de nodige voorbereiding heeft gekend... en die van ons ook een adequate reactie kan verwachten. De medewerker werd gekneveld achtergelaten. Na een half uur kon hij zichzelf bevrijden en de politie bellen. Volgens de man spraken de overvallers een buitenlandse taal met elkaar. Vermoedelijk Pools of Bulgaars. Dan nog het weer. Vandaag volop zon. Het wordt 25 graden aan zeeën, mogelijk 30 in het binnenland. Ook morgen wordt het zomers warm. Later op de dag volgt wel bewolking. En tegen de avond kan in het zuidwesten een regen- of onweersbui vallen. Kees informatie met Kees Kwaks. Op de A20 vanuit Gouden naar Hoek van Holland staat 6 kilometer tussen Moordrecht en Rotterdam-Prins Alexander. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer naar Den Haag kan vanaf Kloopendouwen beter omrijden via Den Haag en Delft. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Wadenooien en Knoopendijl 4 kilometer. We gaan zo verder met dit is de dag, blijf luisteren.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 Thijs van den Brink en Elsbert Rutteke. Burgemeester Albert Rodenboog van de Groningse aardbevingsgemeente Loppersum is boos. Hij vindt dat de regering de belangen van lokale burgers verkwanselt. En het Ratenouw-instituut presenteert zometeen een rapport over schaligast. Wat daar precies in staat hoort u zo van directeur Jan Staman. We hebben hier ook de gast GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver. En hij reageert onder meer op het bericht vanochtend in de Telegraaf... dat VVD en PvdA tijdens het zomergeces geprobeerd hebben... om de coalitie te versterken. Althans, we hoorden net met elkaar gesproken hebben, meneer Klaver. Um, uw naam, de naam van GroenLinks, viel daarbij niet. Voelt u zich gepasseerd? Nee, op geen enkele wijze. We hebben geen enkele ambitie in die richting... Nou, had, had u niet toch even gepolst willen worden, of even over het gezellig over het strand willen lopen met meneer Sampson of zo? Uh, ik doe dat over het strand lopen doe ik liever met mijn uh, vrienden en uh, met mijn vrouw, uh, dan dat ik dat met, uh, met mijn collega's van andere partijen doe. Ik heb ze zeer hoog zitten, maar. Het strand reserveer ik voor privé <laughs> Nou ja, zeg. Dan kan je toch een heel mooi kabinetje in elkaar timmen. Uh, dat alles is mogelijk, uh, maar wij zijn niet gepolst. Dorine Hermans geeft zo meteen haar mening over het Koninklijke Dromenboek... dat tijdens onze uitzending wordt gepresenteerd. En we praten vanmiddag ook met Harry Slinger, bekend van drukwerk... en hij begint aan een nieuwe muzikale carrière. Ook de gast John Bernhard, die vanmiddag teruglikt op het koude voorjaar... en de droge, warme zomer. En uw mening, die horen we graag via Twitter met de hashtag DDD... of gaat u naar de website dag.nu. Minister Kamp van Economische Zaken heeft het wantrouwen van burgers over schaliegas aan zichzelf te wijten. Dat schrijft het Ratenau Instituut in een rapport dat ze over een half uur presenteert. En dat wij stiekem al een beetje hebben mogen zien, want anders zouden we dit natuurlijk niet weten. Meneer Stalman, u bent directeur van het Ratenau Instituut. Goedemiddag. Dag. Wat heeft meneer Kamp precies fout gedaan? Nou, de meneer Kamp heeft niet zoveel fout gedaan. Het, uh, dat is wat uh, de journalisten daar concluderen. De journalisten vindt... hebben iets fout gedaan, hoor. Ja, ik denk het wel. Ik herinner me niet dat ik zoiets gezegd heb. Maar wat er wel aan de hand is, en dat, uh, het is een nieuwe technologie. Hè, dat, uh, schaligas. Ja, dat schaligas ja. boren. En uh, als het om nieuwe technologieën gaat, dan is er altijd gedoe. En, uh, en dat komt omdat er van allerlei dingen dan spelen. En uh, dan beginnen de mensen meestal, of wetenschappers, maar ook beleidsmakers... vaak met wetenschappelijke rapporten dat het allemaal veilig is. Ja. <laughs> en uh, nou, dat geeft weinig troost. Um, maar dat geloven ik... de burgers niet over het algemeen. Nee, er komt trouwens ook vrij snel daarna een ander rapport... wat zegt dat het helemaal niet veilig is. En, uh, en zo stapelt zich rapport op rapport. En eigenlijk wat er dan gebeurt is een soort vertrouwenscrisis. Die gaat dan ontstaan. Het, uh, partijen over en weer geloven elkaar niet meer. Hebben ook het gevoel dat ze hun zin proberen door te duwen. En dan gaat de ene in de verzethouding en de andere in de doordrukhouding. En wij, wat, ons, wat wij nu doen in dat rapport is zeggen van... Je moet, als je dit wilt voorkomen, dan moet je het debat verbreden. Het moet over alle aspecten gaan. De belangrijke aspecten die te maken hebben met de introductie van zo'n nieuwe technologie. Wat het gaat betekenen voor de natuur. Wat het gaat betekenen voor de mensen die daar leven. Wat het economisch betekent. En dan is het zaak dat je elkaar in de ogen kunt kijken en zeggen... hoe komen we hier nou met elkaar een stap verder. Nou, dat, dat klinkt e eigenlijk allemaal heel eenvoudig wat u zegt. Het klinkt niet heel raar. Ja, maar het is een soort evangelisch commentaar bij de tijd wat ik nu geef. <laughs> en, het, het, uh, en eenvoudig is het echt niet. Nee. Bovendien, en dat, is wel een, dat moet ik de minister wel nageven, hij heeft wel een punt. Hij zit wel vast aan de mijnbouwwet en die schrijft voor hoe hij zich moet gedragen. Dus, het, uh, dus we hebben te maken met een vergunninghouder of een vergunningvrager, en die heeft uh, recht op een juridische procedure... een procedure van vergunningverlening. En dat bindt uh, zo'n departement tot op zekere hoogte wel. Maar ik denk dan altijd maar voor een minister, en zeker voor een minister als Kamp... sterke minister, die moeten in staat zijn om die verbinding te maken... met de burgers en met ah ja. de betrokkenen, en daar muziek te maken. Maar ik heb hier trouw van vanmorgen voor mij staan. Kamp riep verzet tegen Schaligas over zichzelf af... Het ministerie van Economische Zaken heeft polarisatie aan zichzelf te wijten. U zegt, dat heb ik allemaal niet gezegd. Vinden wij niet. Ik, zeg... ik wil toch even scherp hebben nou, want ik snap het niet meer zo goed. Ja, maar het, het, kijk, de suggestie die daarin zit is van... Uh, het kan hem niks schelen. Het, uh, uh, hij doet maar wat. Hij zet door, het is een ijzeren hein. Dat is de suggestie die daar eigenlijk in zit. En eerlijk gezegd heb ik dat idee niet. Maar heeft hij het wel aan zichzelf te wijten? Nou, wat, hij nu, krijgt, wat hij nu krijgt dat had hij kunnen voorzien, denk ik. Het, uh, dat dit wel... En ik denk dus dat hij het ook voorzien heeft. Maar dan, dan is het dus wel aan hemzelf te wijten. Ja, ik weet niet of er al een verwijt gemaakt moet worden. Ik weet niet wat hij van plan is om te gaan doen. Ja, en eigenlijk is deze discussie... Deze, nou, deze discussie is volgens mij al, al heel oud. Ik heb het rapport nog niet gezien, maar ik kan het me wel herinneren... rondom de aanleg van de Betuwe-lijn bijvoorbeeld... Ja speelde eigenlijk precies hetzelfde. Een discussie over nut en noodzaak. Hebben we het nodig en is het nuttig voor onze samenleving... dat die treinen komt of dat je naar Saligas gaat boren? Die wordt eigenlijk niet gevoerd. Daar wordt volledig aan voorbij gegaan. En het is gewoon een feit dat het er moet komen. En dat is de stelling die de politiek inneemt. En inderdaad, zonder nu per se te gaan verwijten... ik denk wel dat je als bestuurder en politicus... daar wat opener in mag staan richting de samenleving. En dat zie je zelden gebeuren. En Saligas is daarvan een heel groot voor, goed voorbeeld. Daar wordt niet meer gesproken over... Is het nodig? Zelfs premier Rutte had het er in zijn veel, ge, veel besproken speech erover. We hebben Saligas nodig. Ja. Punt. Het ministerie ja. heeft volgens de onderzoekers... de strategische fout gemaakt het debat alleen over de risico's te laten gaan. Ja, heeft dat u ook niet gezegd? Jawel, dat, dat wil ik ook wel graag herhalen. Dat, ah, dat moet je niet toch. doen. Bij een nieuwe technologie moet je... Uh, en zeker niet met een wetenschappelijk rapport in je hand... Ja. En dat gebruiken als een soort breekijzer ja, om die discussielamp te krijgen. En dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis van de, de introductie van nieuwe en omstreden technologieën. En dat gaat ook hier niet gebeuren. Maar u zegt net minister, dat u minister Kamp toch ziet als een sterke minister. Ja. Maar dan had hij toch ook kunnen leren uit het verleden. En dat heeft hij blijkbaar niet gedaan. Dus zo sterk is hij toch ook weer niet. Ik denk dat minister Kamp uh, spanning trekt... En dat hij die discussie gaat <laughs> over Wat hij energie ook doet. Ja. <laughs> ja, je je als je de van energieverziening bent, is dat wel ah. goed. Ja. Ja, ja. <laughs> maar ja, ja. maar hij, hij roept controverse op, dat zegt u eigenlijk. Ja, en ik denk dat hij het misschien ook wel nodig heeft om die discussie verder te krijgen, om, dat, uh, om daar snelheid in te krijgen. Ik weet het niet. Hij moet erover nagedacht hebben. Dat ministerie moet erover nagedacht hebben. Ze zijn daar lauw en ze weten heel precies wat ze doen. Dus ze hebben nagedacht over dit, uh, wat hier nu gebeurt. Ja, het ja. is een methode volgens mij ook gewoon om het door te duwen... Uh, of de bewoners dat nou willen of niet... en of Nederland het nou nodig heeft of niet. Het moet en het zal er komen. Maar dan ja. moet je helemaal niet van dat soort rapporten maken, toch? Nee. nee. nee ja, maar het wordt gebruikt en dat is het erge. De wetenschap vind ik... Uh, uh, heeft het RATN-instituut veel meer verstand van dan ik hoor... maar de wetenschap wordt vaak misbruikt... om een soort van absolute waarheid te verkondigen. En de wetenschap geeft informatie en feiten... maar uiteindelijk zul je die politiek moeten interpreteren. Want met dezelfde saligasonderzoeken waar minister Kamp van zegt... dit toont aan dat het nodig is kan ik met andere argumenten aangeven uit hetzelfde rapport... Ja, dat het zeer dat het onverstandig het niet, ja, is. En ja, ja. De politiek verschuilt zich vaak achter een soort van absolute waarheid... die de wetenschap geeft, en die bestaat gewoon niet. In Groningen hebben ze te maken met de aardbevingen... die het gevolg zijn van de gaswinning in de regio. Het vertrouwen in minister Kamp is daar ook niet erg groot. Albert Rodenboog u bent burgemeester van Loppersen. Wat is er mis tussen minister Kamp en u? De minister die is in januari naar Loppersum gekomen... om te vertellen dat de bevingen zwaarder kunnen worden. We hadden een zekerheid van 3,9 jaren lang. Daar leefden wij ook mee. Konden we aan met elkaar en vervolgens is die losgelaten. En is 3,9 is de, is de zwaarde dus, van de aardbeving op ja, de schaal van Richter, geloof ik? De, de, max, de maximale magnitude, daar hebben we jaren mee geleefd. En de minister is gekomen in januari en heeft gezegd... van, ze kunnen nu maximaal vijf worden. We moeten die 3,9 na nadere analyse loslaten. En dus zwaardere ze kunnen, aardbevingen? Ze kunnen zwaarder worden. Ja. Nee, Wat en... is dat hij het kwam vertellen? Hij kwam het zelf vertellen, is ook zeer gewaardeerd. Uh, hij stond daar samen met de directeur van de nam, Bart van der Leenput, en de heren hebben beide nogal vaak het woord vertrouwen in de mond genomen. Van der Leenput heeft zijn excuus aangeboden dat uh, in de jaren 70 tot 80 zeiden van uh, gaswinning leidt niet tot bevingen. Nou, dat is een fout geweest, dat erkennen ze nu ruiterlijk. Uh, en Kamp heeft ook gezegd we willen werken aan vertrouwen, uh, samen met de bevolking kijken hoe we dit probleem uh, tackelen. En ik heb tijd nodig om tot aan december allerlei onderzoeken te doen en uh, we zullen dit probleem netjes oplossen. Ja. Nou, vervolgens hebben we in de Tweede Kamer... rondom uh, de melding van de minister in de Loppersum... een discussie gehad met leden van de Tweede Kamer. En daardoorheen speelde al het, de vraag, ook van het gebied... maar ook vanuit de politiek, doe nou iets aan die productie. Het staatstoezicht op de mijnen, dat is de toezichthouder... Uh, op de Mijnwet, die hebben al geadviseerd aan de minister... je moet iets doen aan de productie. Want als je dat betekent productie... minder produceren? Ja, als je er iets minder gas uithaalt... dan heb je ook kans dat we minder zware bevingen krijgen. En wat zei Kamp daarvan? Gaan we dat, heeft, dat heeft Kamp naar zich neergelegd. Die heeft gezegd, ik wil eerst die onderzoeken afwachten... tot december, hmm. voordat ik iets aan die productie doe. En dat is, ook, dat, is, dat is ook steun vanuit de Tweede Kamer. en De coalitiepartijen hebben ook gezegd, we steunen jou daarin. Hmm. Ja. Maar uh, dus wat, welk dat, punt wilt u nou maken? Nou, ik wil, ik wil het even terug hebben over vertrouwen. Want uh, je, je hebt het over vertrouwen, maar dat was één keer nee. Hè. Al na de regio, uh, dat doe ik dus niet. Ik wacht uh, tot december. Ja. Nou, dan hebben we nummer twee. Dat is vervolgens um, en dat het gebied zei: bij, bij de start van het winnen van het gas in slochter in de jaren zestig. hebben we niet gedacht dat er bevingen zouden komen. En we hebben ook nooit een fonds in het leven geroepen. Een fonds à la de Waddenzee. Die hebben we nooit in het leven geroepen. Dus er was ook een vraag vanuit het gebied, uh, zonder Alimero te zijn, kunnen we ook iets doen in het kader van een commissie van wijze mannen... die eens kijken of we dat alsnog kunnen repareren. Weer nee? Een, een, een soort van regeling, antwoord nee. Ja. En nu heeft nou, vast nog een paar, paar voorbeelden. Nee, ik heb er nog, ik heb er nog maar één en dan, no. hou ik, dan hou ik op. Want, want, want, want dat is de laatste en de, ook de ergste. En um, dat is ook de reden geweest dat ik zo gereageerd heb, als ik gereageerd heb... Er zijn uh, de afgelopen weken een aantal onderzoeken naar buiten gekomen. En een van de onderzoeken, die de minister ook weg heeft gezegd, gezet... is het onderzoek ten aanzien van... Uh, is er sprake in het gebied van waardedaling Want het gebied Van staat de woningen, van de huizen. Van het, ja. Ja, het, on, het onroerend goed. Nou, dat onderzoek is gedaan. Ik kom niet aan de inhoud van het onderzoek... maar eigenlijk is de conclusie wel, er is niks aan de hand. Ja, en de reden was, er wordt niks verkocht, toch? En ja, dus je kunt ook zeggen, dat er is sprake maar dan van, een de prijs, of niet? van een kopenstaking. Maar goed, de minister die ik van tevoren had gezegd... betrekt nou ook de lokale makelaars erbij om de input vanuit de regio daarbij te hebben. Heeft hij niet gedaan en vervolgens is hij koel nee. cool en zakelijk naar buiten gekomen. U zei, het vertrouwen bij ons is helemaal op. Nou, om naar buiten te komen door tegen onze inwoners te zeggen... er is niks aan de hand, dat is, dat is drie keer fout. <lacht> maar u zegt dus als het als vertrouwen het hebt, is helemaal je... op. De, als je zegt van we hebben het over vertrouwen en we willen tot december gewoon de periode lopen om te kijken waar we uitkomen. Dan maak ik mij ernstig zorgen over hoe je dat vertrouwen dan nee, wilt wil terugvinden. Ja, we, we duiken nu helemaal in het schaligas. Ik ken het rapport niet. Ik Met heb dit niet gehoord het niet gelezen. Het is nog. Ja, nee, nee, maar gewoon ik, uit, uit de krant ook. Maak ja. ik wil even twee voorbeelden aanhalen. Liefd of het één, want anders gaat het allemaal zo lang duren. Nou, ik vraag mij dus echt in alle zorgen af: schaligas moet er komen, wordt gezegd over andere vormen van energie, en dat zijn er een heleboel... Daar hoor je helemaal niks over. Is het is echt oerverdovend stil. Zonne- en uh, windenergie. Ja. Ja. Ja. ja, en die zonne-energie, daar ben ik nogal een voorstander van. Ja. Dan denk ik van, jongens, waarom van praten Zeeën we daar, daar niet over? En ja. we ja. zitten nu te praten over dingen die nog allemaal helemaal in onderzoek zijn. Daar moet je goed over praten, geef ik direct toe. Maar als je de bevolking gaat raadplegen... dat deden ze ook met het begin van de, van de smartphone. Dat heb ik afgelopen zondag nog gezien. Daar was niemand voor. Er waren zelfs rapporten hoe gevaarlijk het was. Ja. En ook KPN was er niet zo erg voor. Iedereen loopt met Zo'n ding in zijn zak nu. Maar ik heb, ja. het, helemaal, ik heb het helemaal niet over, over nieuwe techniek. Ik heb het over een bestaande techniek. Wij hebben een probleem. Ja. De, be de bevingen worden bij ons sterker. We hebben de ja, maar we is even uit elkaar, Want u ja. heeft het over gewoon gas ik... in het noorden. En, en meneer Berndt ja. heeft het over, ja, ja. het over schaliegas. Ja, maar meneer. meneer Scaliegas zijn we nog niet mee bezig. We nou, wordt wel wij... over Er wordt over gepraat. Er worden procedures, rapporten geschreven. Maar ik heb het over een probleem. Waar die minister ja. heel nauw bij betrokken is. En waarvan ik zeg: dat doe je niet goed. Oké, okay. De komen we nog zo nog even op terug, want voor het afhandelen van de schade aan huizen zijn meerdere regelingen opgetuigd. We lezen er even hoe dat eraan toe gaat. Ja, ik schud helemaal wat gebeurt. Opnieuw een aardbeving in de provincie Groningen. Een hele heftige schok in één keer. Ook. Die worden veroorzaakt door de gasboringen van de NAM. De mensen die schadeproblemen hebben, die komen in eerste plaats bij de NAM terecht. De berg van schademeldingen bij de NAM wordt al hoger. Hier op deze plek zien we drie scheuren. Dus wij moeten ons schadeproces nog verder verbeteren. Allemaal het kozijn. Ze dus worden met de dag daar beter in. Wat kleine scheuren. Dus mensen kunnen online hun schadeproces volgen. Veel scheuren en... Uh... Die bevingen zullen blijven ontstaan. Dat weten we. Dat hoort nu eenmaal bij de gaswinning in het Groningen gasveld. Je houdt wel bevingen, maar je kunt je huis niet kwijt. Komt er geen kijken meer bij ons over de vloer, met de gevangenen van die woning. Ja, zo voelen heel veel mensen zich. Een gevangenen van hun eigen huis, zeggen de bewoners. Dat gevoel heeft u vast ook, meneer Rodenboog. Nou, Dat leeft heel sterk. En als je dan als minister naar het gebied komt... en je zegt er is niks aan de hand rondom dat onderwerp... dan kun je kun je, ja, dan kun je afvragen van... heb je dan wel gevoel bij datgene wat er in het gebied dan leeft? Even terug naar meneer Staman. Meneer Staman, wat gaat er nou mis daar in Groningen? Het, uh, ja, meestal is het zo, als het vertrouwen weg is... dan uh, moet degene die er het grootste belang bij heeft... dat dat vertrouwen terugkomt, die moet daden stellen, die moet iets doen. En dat is minister Kamp in ja, dit geval. Die wat, moet moet hij, wat moet hij doen? Naar voren komen, een gebaar maken, mensen meenemen op zijn weg. Hoe? Dat mag hij zelf uitzoeken. Ja, er... Nee, dat is ook een kwestie van onderhandelen. Het is, uh, partijen moeten over en weer elkaar in de ogen kijken en er vertrouwen in hebben. Dat is, zijn, dat is wat hij te doen heeft. En het, uh, hoe hij dat doet, dat is nou het vak. En ik zou zeggen van... Uh... Daar heeft u dan weer geen verstand van. Nee, maar volgens... kijk, het ging, het ging zojuist over saligas. Ja. Uh, en het gaat over het conventionele gas, zoals we dat in Groningen uh, vinden. En het heeft iets, volgens mij iets gemeen. Namelijk, het komt allebei uit de grond. En we hebben geen idee, zoals we dat ook niet bij het conventionele gas weesten... wat dat uiteindelijk gaat doen met de de bonum. Je haalt er iets uit en dan blijft een leegte ja. over. Um, en volgens mij is de oplossing, John Bernhard had het daar zojuist over, um, en dat zou minister Kamp wel kunnen doen. Die kan naar Groningen gaan, die kan daar in ieder geval aangeven, we vinden het erg wat er gebeurt, en op welke manier kunnen we jullie materieel steunen. Maar ook de weg aangeven, hoe we onafhankelijk gaan worden van gas, en dat zal toch echt de weg zijn van meer zonne-energie, meer windenergie, getijdenergie. zorgen voor ja, de duurzame ja, energie die veel die, minder effect heeft, die dat... veel, meer, wat veel, wat veel minder effect heeft, zeg maar, op onze leefomgeving. Ik snap dat u dat vertellen als uw minister was. Maar ja, hij vindt dat nou helemaal niet. Dus dat kan hij niet gaan doen. Nou ja, hij vindt dat niet. Um, ik vind, hij zit ondertussen in een... Beetje dom. Hij zit in een coalitie, ook met de PvdA. Ja. Um, dus het gaat niet alleen over wat minister Kamp vindt... maar wat er in een coalitie wordt afgesproken. Er is een energieakkoord afgesproken. Ik vind dat te weinig. Uh, maar ik zou zeggen... Uh, dat dat wel de weg is die we op moeten. En u ja. zei, minister Kamp zegt het niet. Maar als ik in zijn schoenen zou staan... was nou, dat het verhaal zeggen, wat ja. ik daar zou vertellen. Ja. Maar u wilde niet regeren, zei u net aan het begin. Dus daar hoeven we nog niet zo bang voor te zijn. U stelde een hele concrete vraag of ik nu uh, een tussenformatie zou willen. En ah, daar ja, hebben we geen enkele ambitie. Uh, nee. Geen nee. Minister, ambitie minister, van, in Groningen is dus misgegaan. Dat kan je zeggen. Bij het schaliegas lijkt, lijkt het ook mis te gaan. Is dat nog te voorkomen, is daar nog iets te repareren? Ja. Ja. Hij kan daar komen. Hij kan met mensen van alles afspreken. Hij kan zeggen, we maken hier wel een fonds, een interessant fonds... voor risico's. Want zijn er landen waar dit soort processen wel goed gaan? Ja, die zijn er ook. Vertel, als ik, u wil. Ja, oh, ik, ik, ik heb ook nog wel een voorstel. Ja? ja. Vanuit Groningen. Ja, zullen we eerst even uh, horen waar is meneer Stamal mee komt? Ja, uh, ik vind het wel leuk... Uh, het voorbeeld in Zweden... En, uh, met het opslaan van kernafval... Uh, daar heeft de, de regering aan gemeenten die daar eigenlijk voor geschikt zouden zijn... Hè, qua bodemstructuur en zo, hebben ze gevraagd van doe ons maar een bord. Vertel ons maar onder welke condities jullie het hebben willen. En toen kreeg je daar de hele bijzondere situatie... dat gemeenten tegen elkaar op gingen bieden. Ze wilden, dat, ze wilden allemaal het kennen hebben. Ja, dat was dus, maar kennelijk was daar iets... Was daar in dat gebaar van die overheid zat kennelijk iets... Wat dus niet meer leidde tot gevechten, wantrouwen en weet ik wat voor toestanden meer. Dat was dus kennelijk iets anders wat daar bewerkstelligd werd ja, ja. in die relatie. Zo tussen. er onder... een leuke wedstrijd van die ook iets opleverde voor de gemeente. Ja, en kennelijk ook uh, zijn ze het daar over eens kunnen worden van wat, welke risico's voor, voor wiens rekening komen. Ja. Ja. Nou, Dat is uw idee, meneer Rodeboog. Wat was uw idee? Nou, ik, ik, ik zit ook hard op te denken van hoe kun je KAMP helpen. Ik denk op het moment dat KAMP laat zien, dat hij het noorden serieus neemt... dat hij uh, de problemen in het noorden aanpakt rondom de veiligheid van, uh, van de gaswinning in het Slochteren uh, gasveld... en je hebt een goede regeling, dat je daarmee het vertrouwen terugwendt... en in andere projecten ook kunt aantonen uh, dat je zo en goed met mensen om kunt gaan... en met een, met een omgeving en een regio om kunt gaan. Dus als je nou zorgt dat die problemen in het Noord-Nederland worden opgelost... heeft hij heel veel voordeel om andere grootschalige Infrastructurele projecten los te trekken. We weten dat hij een trouwluisteraar van is van dit is de dag. Als hij het nou nog niet weet, dan weet ik het ook niet. Meer. We gaan het hebben over dromen. Want Nederland heeft massaal gedroomd over een mooier Nederland. En een selectie van die mooiste dromen zijn gebundeld in het boek Mijn Droom voor Nederland. En vanmiddag wordt het aangeboden aan koning Willem-Alexander. Dorine Hermans is historicus, journalist en schrijver van een aantal boeken over het Koningshuis. Mevrouw Hermans zelf ook een droom ingestuurd? Nee. En als dat wel was gebeurd, wat voor een was het er dan geweest? Oh, wat nou, is dat ik denk de vraag. Dat het, ja. ja, nou, ik kan het meteen beantwoorden, want ik kom uit Limburg. En uh, er is een Limburgse inzending. Uh, waarin wordt gezegd dat uh, Limburg serieus moet worden genomen door het oranje En dat is niet nou. zo? Nou, nou ja, dat is, uh, al eeuwen is daar een kleine frictie tussen die twee uh, partijen. En um, ik denk dat het nu misschien beter wordt, omdat Maxima Rooms-Katholiek is. Maar. <laughs> het is al twee, daar kan ik lang over praten. Maar in ieder geval, ik vind het een leuke wens. Dat zou een mooie dromen nooit ja. Nou, dat boek is net gepresenteerd. He, he, he, heeft u er al iets van gezien? Ja, ik heb uh, uh, wel allemaal uh, dromen gezien die ingezonden zijn. Er zitten hele leuke tussen. Maar ik heb ze nog niet de selectie gezien. Nee, die gaan we nog nee. afwachten. Maar wel een beeld van wat erin zou kunnen staan. Is het een uh, mooi idee of is het een beetje zweverig? Nou, ik vind het een prachtig ja. idee. Ik vind het echt, echt briljant. Het is echt iets voor... Kijk, een, een koning... Is natuurlijk sowieso dat hele begrip heeft iets dromerigs. Haar, uh, ja, en het is sowieso een sprookje. Ja, het is sowieso een sprookje. En dit zijn allemaal, ja, dromen vind ik. Ik vind dromen sowieso een mooi, mooi woord. Maar het heeft iets stimulerends. Uh, bindens en dat zijn precies de dingen waar een koning voor staat. Ja. Dus uh, ik, ik vind het een fantastisch idee. John Bernard? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, nee. ik zit alleen maar te denken van, hoe krijgen we die dromen dan uh, tot werkelijkheid? Daar gaat het om, niet om, het om gaat blijkt dan om het, idee. het Blijkt het toch dat het met het hele koningshuis dat de meeste dromen gewoon bedrog zijn? Oh, dat was iets uit een liedje geloof ik. Ja. Bernard, ga je het ophalen? Heb je al zo'n zo foldertje gekregen? Krijg ik het gratis. Ja, je krijgt het, gratis. <laughs> je mag het Ik het een bom thuis gestuurd en dan mag je mee ophalen. Oh ja. Ja, geweldig. Dat weet ik nog niet. Ja. Ga je het ook ophalen? Uh, ja, ik denk het wel. Ik ben wel benieuwd, geloof ik. Ja. Ja. Toch wel? Het klinkt niet ja. heel erg uh, enthousiast hoor. N nou, nee, ik ben, ik ben ook niet zo. Uh, ik heb het product nog niet gezien. Ik ben nog niet zo. Ik, ik, ik kan me er nog niet zoveel bij voorstellen. Laat, ja. ik het, uh, laat ik het zo zeggen. Gewoon oh, leefster die, die zich niks kan voorstellen bij dromen. Dat ik is mooi. Vind het, nee, maar ik vind het een goed initiatie. Wat ik wel heel goed vind, is. Uh, rondom het Koningslied is natuurlijk heel veel. Het is nog enorm belachelijk gemaakt. En uh, het boek, ik weet niet, ik hoop dat het minder belachelijk wordt gemaakt. Maar wat de organisatie van de inhuldiging heeft geprobeerd... en dat vind ik echt uh, prijsenswaardig... heeft geprobeerd dat een evenement te maken van ons allemaal. He, een, een happening die, die van ons allemaal is. En daar ook mens, iedereen bij te betrekken. En ik vind dat ze dat knap hebben gedaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat boek eruit ja. ziet vanuit nou, dat perspectief. We hebben even een impressie gemaakt van uh, wat jonge Nederlanders... zoal dromen voor de toekomst. I have a dream... Dream. Nou, wij willen daar graag dat het pest stopt. Wij willen dat ieder kind eigenlijk uh, wil...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 Nou, moeten we natuurlijk ook niet aan denken, mevrouw Hermans. Een republiek, wat, want wat valt er dan nog te schrijven? Nou, het grappige is dat er iemand, eh, dat, dat schijnt opgenomen te zijn... een droom over een, dat iemand droomt van een republiek. Oh. Dat vind ik dan toch wel heel leuk, omdat ja, dat, dat, dat zet is. wel een toon. Dat het gewoon ja. grappig is en niet, eh, niet braaf, of zo, dat nee. boek. is het net... wel... Ja, ga oh. verder. Nou, er is wel weer, toch weer een controverse rond ah, het boek. Gelukkig. Um, rond dit initiatief, want uh, het is uh, gedrukt in Duitsland. En niet in Nederland. Oh. En daar is, uh, oh. er worden al kamervragen... Over bedacht nu. Ja. Um, omdat Meneer klagen, het was, doet u dat? Of, uh? Nee, ik oh. stel daar geen camera's over. Oh, okay, we leven okay. in één Europa en laten we dat alsjeblieft nou eens een keer. Okay, ja, oké, okay, maar het is wel zo dat als je nou echt helemaal een droomboek doet over Nederland en, en heel duidelijk om Nederland samen te binden, dan is het natuurlijk zeker gezien het feit dat er ja. uh, elke week een grafisch bedrijf, bedrijf uh, failliet gaat. Maar ook in de, ook in de bijdrage van, of, of de bijdrage, zijn, zijn, zijn speech, hè, de speech van de koning, had hij het ook over het belang van internationaal samenwerken en ook het belang van Europa. En eh, ik vind het echt heel benauwend om te zeggen... nou, het is nu in Duitsland gedrukt, dus dat zou slecht zijn. Ja, nee, je moet het puur economisch bekijken. Als je dan inderdaad in de internationaal droom, droomboek zou doen... Dat, dat, dan zou het ook kunnen. Maar, nee, maar als, de, als de Duitsers niks meer zouden importeren uit Nederland... dan hebben we pas echt een vetprobleem. Hm. Dat is echt het drukken van een boek, wel of niet. Dat is echt niet waar het verschil van afhangt... of onze economie het wel of niet doet. Dat maakt uit van politieke keuzes... en hoe de wereldeconomie zich okay. ontwikkelt. Ik hoor het, even, het, het, het, het idee... publiek daar ook zo over denken. Okay. Het idee van zo'n boek, komt dat nou van, die, van de koninklijke familie? Er is een heel. Uh, het Nationaal inhuldingscomité. Daar zitten allemaal mensen in. Die zitten met elkaar te brainstormen. Wat zijn er leuke dingen? en um, Ik denk wel dat ze daarmee daarover uh, praten met, uh, met de Koninklijke Familie, natuurlijk ook. Ja. Maar uh, en wat zit daar achter? Wat zit er dan achter, achter zo'n idee? Wat, wat, wat denken ze daarmee te bereiken met zo'n boek? Nou, um, kijk, je kunt het ook een beetje zien als een. Uh, zo, als je het even door wil voeren. Als een vertaling van de grondwet. Maar dan naar het, uh, een heel simpel een contract met het volk. En dan, dat er gewoon... Je kan Willem-Alexander verder altijd naar, naar verwijzen... de rest van zijn carrière. Van kijk, dit stond in het droomboek. En dat zijn we nu weer een stapje dichterbij. Want ik open nu deze... Ik oh, het ja. Wat? Ja. het is eigenlijk een, soort, het is eigenlijk een soort, soort, soort blauwdruk voor zijn beleid of zo? Nou ja, hij kan er altijd naar verwijzen. Het is heel positief. Ja, nogmaals, het Koninklijk Huis heeft drie belangrijke functies: inspireren, stimuleren. Uh, wat ja. was de derde ook alweer? Ja. Binden, binden, binden. Ja, ja. binden en, dat, en dat doen ze dan door middel van zo'n boek. Ja. De okay. kritiek, daar had het net ook al over: het koningslied. Nou ja, dat is uh, toch wel behoorlijk afgebrand, kunnen we zeggen. Uh, ik hoorde over dit boek ook al mensen zeggen ja hartstikke duur, voor alle Nederlanders zo'n gratis boek. Moet dat nou wel? Ik wil het helemaal niet hebben. Krijgen we hier ook weer gezeur over? Er is zonder meer altijd gezeur, alleen omdat we hier in Nederland zitten. Maar um, ik, uh, ik moet trouwens zeggen dat het grote publiek is weer wat anders. Hoor. Want dat Koningslied was inderdaad, het werd uh, afgemaakt bij, uh, op, op alle fronten... maar uh, het was uiteindelijk een enorm succes, uh, commercieel. En Het is toch altijd wat anders geweest van wat het grote publiek zegt... dan wat uh, een klein... Zegt, die ja een beetje minder de waarheid te hebben. Maar is er nu voor iedereen een boek gemaakt? En wat doen we straks met als niet iedereen het boek wil hebben of mensen willen dat digitaal downloaden voor een e-reader? Wat gaan we met die overige boeken doen? Gaat dat bij het oud papier of zo? Nou, ik moet zeggen dat ik dat niet weet. En dat zijn inderdaad allemaal praktische dingen waarvan je kunt denken. Ja, maar ze gaan het in. Ze gaan het drukken in het Dat natuurlijk ook. En de drukken, dus als er minder wordt afgehaald... hoeft je minder bij te drukken. Ja. En hoe is het eigenlijk met de droomcapaciteit van onze koning en koningin? Weet je dat? Kunnen ze zelf een beetje dromen? Nou ja, ze hebben wel die droom gehad van Mozambique natuurlijk. Die was oh ja. uh, iets minder was meer meer in. gestoord. meer ja. een Maar uh, Willem-Alexander heeft ook wel één droom echt geweldig waargemaakt. Dat is een uh, uh, hele uh, extreem goede koningin uh, voor zich winnen. Dan kun je wel zeggen dat dat uh, een mooie droom is geweest. Ja. Die uitgekomen en, die, is. en die heeft hij ook gerealiseerd. En hoe is het voor Maxima? Heeft zij ook een droom gerealiseerd? Nou, dat, dat, uh, dat, dat wist ik eigenlijk niet precies. Want dat zullen we vanmiddag zien. Nou, als als je een, ze hebben prachtige kinderen. Ja, dat. Oh, in die dat zin, ik dacht nou dat je bedoelde wijs, dat er eentje in het... Ik bedoel, ik ben niet voor het koningshuis, ja. maar... Nee, nee droom, in die, die zin, is een ik dacht gezin. even dat er een, een, droom, of een droom in het boek zat. Nee, nee, nee, nee, voor haarzelf. Maxima, los. je hebt denk ik uh, een heleboel dromen voor zichzelf uh, waargemaakt. Uh, daar kun je heel veel over zeggen, maar ik zal me daar eventjes toe beperken. Oh, Oké, okay. dank je wel. Straks praten we met uh, Jesse Klaver van GroenLinks over uh, zijn pogingen om in het kabinet te komen of juist niet. En over grote bedrijven die weigeren opening van zaken te geven over omstreden brievenbusconstructies. En we praten met Harry Slinger, vroeger bekend van drukwerk, over zijn muzikale doorstart. Dit is Radio 1. Het is 1 minuut over half 3. Hier is Marjan Koekoek met het NWS Journaal.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 De Egyptische minister van Binnenlandse Zaken, Ibrahim... heeft een bomaanslag op zijn auto overleefd. Acht mensen raakten gewond, onder wie een kind. Ibrahim vermoedt dat de bom van afstand tot ontploffing is gebracht. Hij zei twee uur later op tv dat de aanslag het begin is... van een nieuwe golf van terreur in Egypte. En in Rusland is een wetsvoorstel ingediend... om homoseksuele ouders uit de ouderlijke macht te zetten. Het is een direct gevolg van de Russische homowet... die kinderen moet beschermen tegen niet-traditionele seksuele geaardheid... Die daarom homopropaganda verbiedt. Tot zover. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag met aan tafel Jesse Klaver van GroenLinks, John Bernhard, zanger Harry Slinger en Dorine Hermans. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website: dit is de dag.nu. Multinationals weigeren in de Tweede Kamer uitleg te geven over belastingontwijking via Nederland. Roendingskamerlid Jesse Klaver wilde ze graag uitnodigen, maar hij kreeg nul op het request. Daar gaan we het zo over hebben, maar eerst nog even dat andere onderwerp wat al een paar keer langskwam. Afgelopen zomer zijn vanuit de coalitie geheime gesprekken gevoerd. tussen leider Pechtold en PvdA voor Van Samson. De twee wandelden aan het begin van het zomerreces in de Zon. Pechtold zou al een ministerspost op het oog hebben gehad... Maar hij overspeelde zijn hand door te eisen dat het sociaal akkoord op de school ging. En dat was voor de coalitie onbespreekbaar. Nou meneer Klaver, onze geluidsredactie heeft u in ieder geval een leuke morgen aan overgehouden. <laughs> dat kunnen we in ieder geval vaststellen. Wat dacht u toen u de telegraaf zag vanmorgen? Nou, interessant. Uh, het is niks geworden. Er is gesproken over of hij toe zo zou kunnen treden. Ik had er weinig gedachten bij om heel eerlijk te zijn. Ah, het verraste u niet? Nee, in, het verrast, nou ja, in die zin vond ik het opvallend eh, dat het kabinet zegt vol vertrouwen te zijn voor komend najaar. En dat ze gewoon eh, in deze samenstelling verder gaan. Maar dat er misschien toch gesprekken zouden worden gevoerd. Nou ja, ik kan me voorstellen dat ze aan een backup plan werken. Uh, nou, veel succes ermee. Ja, ze doen nu allemaal ernstig hun best om het te ontkennen, hè? Uh, we hoorden dat net in het nieuws. En ik, ik zie op het ANP een bericht staat dat uh, Alexander Pech dat nogal vaag doet over wat er nou precies gebeurd is. Ik herken me niet helemaal in het beeld in de media. Nee. Heeft u enig idee wat er echt gebeurd is of heeft u ook geen idee? Nee, ik heb, ik heb geen idee. Er is, uh, waarschijnlijk hebben ze met elkaar gewandeld. Zal vast over van alles zijn gegaan. Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Ik heb er ook geen geluidsopname van. Nee, ik weet het niet. En om eerlijk te zijn, maakt het me ook niet zo heel veel uit. Mij gaat het erover: wat is nou het plan van het kabinet om? om toch tot een goede samenwerking met de Staten-Generaal te komen... Hè, met de Eerste en Tweede Kamer... om toch voor hun belangrijke wetten de komend najaar door te krijgen. Maar bent u daar dan optimistisch over? Want u heeft ook met het kabinet uh, aan tafel gezeten... Ja. Uh, met meneer Van Ooyek en ook met meneer Pechtold erbij ja. toen... Uh, plan, uh, gesprekken over een bezuinigingspakket... over onder meer het onderwijs en de kentregelingen. En dat is, dat is vastgelopen, toch? Nou ja, dat is vastgelopen, omdat wij... het kabinet wilde inderdaad praten over een bezuinigingspakket... maar over een investeringspakket. En een belangrijk onderdeel daarvan... was niet alleen investeren in onderwijs... maar juist ook in duurzaamheid. Wij wilde graag dat Nederland de grote stap ging zetten... in het meer gebruiken van duurzame energie, zoals zonne-energie en windenergie. En het kabinet was daar en... niet toe bereid. Nee. Nou werd gisteren ook duidelijk, althans volgens de Twitter... van parlementair journalist Joost Vullings... dat er wel 100 miljoen euro is gereserveerd ja. om in de kinderopvang te stoppen... als u daarom zou vragen straks. Ja. Gaat u daarom vragen? Uh, nou, zoals ook gisteren mijn collega's hebben gereageerd op dat bericht... Uh, dat 100 miljoen nog niet ambitieus genoeg is. is te weinig. Uh, nou ja, wat wij hebben gezegd, je moet ervoor zorgen dat die kinderopvang... die de afgelopen jaren uh, toch ook is gekort, dat daar uh, de kwaliteit omhoog gaat... en dat het goed toegankelijk blijft voor alle inkomens. Uh, en hoeveel heb je dan nodig om die ambitie nou, te verwezenlijken? Ik ga daar geen, het moment dat ik daar nu een bedrag aan zou koppelen... dan wordt het gelijk gezien alsof dat een openingsset is naar het, uh, naar het kabinet. Daar is, daar is geld voor nodig. En mijn collega Linda Voortman, die hier woordvoerder op is op dit dossier... die zal bij de begroting daar ook... Uh, aangeven wat zij denken ja. dat er daar nodig is. Want de bedoeling was dan dat, dat zij u die 100 miljoen boden... en dat u dan in zou stemmen met de bezuinigingen op de andere kindregelingen. Ja, ik las het. En uh, zoals ik verwees naar een reactie die we ook gisteren op dit bericht hebben ge gekregen... is die 100 miljoen wat ons betreft echt niet ambitieus genoeg. Nee, maar als ze met een, uh, een goed bedrag komen... dan bent u wel bereid om die andere nee. regelingen te steunen. Nee, uh, dat, dus uh, het afkalven daarvan. Nee, dat weet, dat weet ik niet. Dat nee. hangt er helemaal vanaf hoe alle voorstellen eruit ziet. En wat ik zeg, dat komt zodra die zaken worden behandeld. In de Kamer kijken we naar alle voorstellen... waar het kabinet mee komt. Ja. Nou liggen de plannen om 6 miljard te bezuinigen. Gaat u dat op hoofdlijnen steunen? eigenlijk? Nee, wij gaan die 6 miljard bezuinigingen niet steunen. Wij denken dat het onverstandig is om dat nu te doen. Uh, hoeveel wilt u wel? Wij houden ons aan... Vorig jaar waren de verkiezingen. Toen hebben we allemaal een verkiezingsprogramma geschreven. En wij houden ons aan het plan wat we toen hadden. De, de, de situatie de is niet behoorlijk verslechterd, hè? Ja, dat... Tuurlijk, de economische situatie is verslechterd. En dat brengt ons er juist toe om te zeggen... je moet nu niet meer gaan bezuinigen. Kijk, iedereen op dit moment is zijn balans aan het opruimen. Dat doen gezinnen door hun hypotheken af te betalen. Dat doen bedrijven, banken door hun buffers te versterken. En als de overheid dat nog ook gaat, nou ook gaat doen... dan blijft er geen geld meer over. Dan is er geen geld meer in de economie... om belangrijke investeringen te doen voor de toekomst. Ik noemde al duurzame energie. Ik ja. noemde bijvoorbeeld onderwijs. Uh, ik noemde gewoon, uh, als het gaat over het creëren van werk... en dat is waar ik nu denk dat de grootste prioriteit van de overheid moet liggen en het op orde brengen van je balans... dat doe je dan over een aantal jaren. Maar dat hoorde ik Aris Slob vorige week ook zeggen van de ChristenUnie. Ja, nou, verstandige woorden. Ja, maar die zei, we gaan toch wel 3 miljard bezuinigen ook. Ja, Doet u niet? Dat doen wij niet. Nee. Echt nul? Wij gaan... U zult het zien bij onze tegenbegroting wat wij exact gaan doen. Maar het extra pakket, want dat is wat u, wat u vroeg... het extra pakket van 6 miljard van het kabinet... dat kan niet op steun rekenen. Nee, maar even voor mijn begrip... u wilt investeren, dat kost geld... Ja. En hoeveel mag het kosten? Uh, nou ja, wat ik zeg, wij komen nog met een tegenbegroting. Dat is nog vroeg, hè, met mijn vraag. Uh, ja, ja ik. wij komen met een tegenbegroting. En dan zou ik alles weggeven wat, daar, uh, wat daarin zit. Maar u weet wat we eigenlijk altijd doen. Wij spelen heel veel geld vrij door geld ook beter te besteden. In Nederland is het nog steeds zo dat bijvoorbeeld grote bedrijven uh, 4 miljard belastingvoordeel hebben op de energiebelasting. Nou, en dat geld willen wij inzetten. Dat dat niet meer gebruikt wordt voor fossiele energie. Maar dat we dat gaan gebruiken om duurzame energie in Nederland te stimuleren. Dat is een manier waarop wij. De economie willen stimuleren. Ja. Als hij lang, ja? lang doorgaat, ga ik nog huilen ook echt. O, zo? Ja, nou, het kran, meest krankzinnige is dat een oud-minister Witteveen heeft gezegd dat we op de verkeerde weg zijn. Van Wiegel, de VVD, ja. Wiegel heeft gezegd dat we op de verkeerde ook weg van de zijn. VVD. Er zijn een heleboel uh, economen die ook zeggen dat we op de verkeerde weg zijn. Maar dat zegt meneer, uh, meneer Klaver ook. Ja, maar het, die, dan moet je verder doordenken. Waar is Rutte op uit dan? Op een baantje, denk ik, in Brussel. Zou het? Ja. Vertrouwen, Vertrouwen, in, in hij heeft het heel erg naar zijn zin in een Haag. Nou, nou, volgens mij niet. Als iemand het naar maar zijn heeft zin heeft, wat is precies in uw punt? Uh, dus maar. ik... Dat heleboel mensen al gewaarschuwd hebben... dat we op de verkeerde weg zitten. En dan uh, zeg je natuurlijk... GroenLinks uh, zit en op de goede weg. Maar uh, ze, ze willen allemaal wel een beetje bezuinigen. Het gekke is dat ik heb nog steeds niemand gehoord... die zei van... maar de SP die ging daarmee de verkiezingen in... door te zeggen van... Niet bezuinigen, investeren. Maar dat zegt hmm. meneer Klaver nog steeds, toch? Hoorde ik hem net zeggen. Ja, ja. Nou, dan nou, dan moet je, je eens gaan duidelijk. praten met. Wat zijn... heeft u gestemd? Wat ik gestemd heb? Ja, door, SP. Ah, oké. Okay. Maar het was u, toch al duidelijk of niet? Nou, het begon, het begon, te, dagen. <laughs> begon te dagen. Maar u vindt het zelfs GroenLinks, dus de, de, te veel nou, nee, die dan moet, dan? Ja, die, moet, die, die linkse partijen moeten gewoon eens goed met elkaar gaan praten. Nou, dat en dan heb wel. ik het niet over de PvdA, hoor. Nou, maar weet dan dan u, heb u, ik het wel nee, maar, over de ChristenUnie. Maar, maar kijk, kijk, daar begint u al. Hè, als u zegt de linkse partijen moeten met elkaar gaan praten en dan ook de ChristenUnie. Ik denk dat als u dat tegen de ChristenUnie zou zeggen, uh, dat ze heel erg schrikken. Want ze noemen ja, zichzelf die, geen linkse partij. Dan graag praten volgens mij. Kom ik eerst wel een keer praten met de ChristenUnie? De Union, om te vertellen dat christenen eigenlijk hetzelfde doel hebben als socialisten. Oh, er okay. ja, wordt een heel ander gesprek nog weer. Maar, maar je bent, volgens mij wel belangrijk: ja, het ging over een wisseling van de regering. He? Daar ja, begon de discussie van mee: de regering. uitbreiding. Ja waarom doen we daar zo allemachtig spastisch over? In het buitenland gebeurt dit gewoon. He, dan heb je een schaduwkabinet... en dat gaat moeiteloos van de ene dag op de andere. En, en ik wil er nog even wat aan toevoegen. Het zal Doreen goed doen, ik ben Rooms-katholiek. <lacht> en daar heb je dat... op een gegeven moment zetten ze die kardinalen bij elkaar... en dan krijgen ze weinig voedsel, weinig drinken en dan zeggen ze, maar er komt een uitkomst uit. Ze zouden inderdaad in Den Haag eens een keer... in een goede strandtent dan maar... He, bij elkaar moeten zitten, afgeschermd... en zeggen van jongens... Binnen een week is hier een oplossing. He, want dat eindeloze palaver en iedereen zijn, je, als even zijn hoekje uitzoeken... Klaver doet het nu ook. Ik vind het een interessante man. Maar hij begint dat ook te doen. Meneer Klaver, bent u bereid om in een strandtent te gaan zitten... met uh, Pechtold en Samsom <lacht> en Rutte en zo? Nou ja... Ja, doe dat nou eens. <lacht> om in een strandtent te gaan zitten en om daar... Binnen een uh, week en, hebben en, jullie een uitkomst. Een uitkomst. Maar gaat het dan over de vorm van het kabinet... of over plannen voor Nederland? Want wat, mij, wat mij opvalt, wat mij zo heel erg opvalt, het is en ik ben zelf politicus, ik doe het zelf ook het vaak. Al, ja. het gaat vaak... het gaat ook vaak over de politiek, over de poppetjes... en over de politieke processen die er spelen. Maar ik wil best in een strandtent gaan zitten... maar dan gaat het er mij over, kunnen we komen tot een... Inhoudelijk programma en een strategie voor Nederland. Dat zou ik interessant vinden. Oké, okay. Nou, wie weet dat het ervan komt. We willen nog even over dat andere onderwerp praten. Multinationals die zich in Nederland vestigen... profiteren van het gunstige belastingklimaat. Ja. Is Nederland daarmee een belastingparadijs? Ja. De schatkisten die lopen zo'n duizend miljard euro per jaar mis... aan belastinginkomsten. Dus uh, ja, ze zijn eigenlijk een belastingparadijs. Nou ja, we zijn gewoon geen belastingparadijs. We betalen in dit land uh, heel netjes onze belasting. Ik vind het een slecht idee dat Nederland een belastingparadijs is. Want... Ik denk dat het eerste wat we zouden kunnen doen. is de regels voor dit soort bedrijven veranderen. Dat zal ik me niet kunnen permitteren. Simpelweg vanwege het feit dat dit toch ook uh, behoorlijk wat belastinginkomsten met zich meebrengt. Ruim 2 miljard. Ruim 2 miljard. Ruim 2 miljard. Dat zei staatssecretaris Vekers. Twee miljard aan belastinginkomsten leveren die brievenbusbedrijven op. Meneer Klaver, u had een slim idee. U dacht, ik nodig ze uit voor een hoorzitting... en daar gaan we het er eens goed over hebben. Maar wat blijkt, ze komen niet. Nee. Nou, en niet alleen ik dacht dat, dat dacht eigenlijk de hele commissie. Dus we hebben met een aantal commissieleden er ook over nagedacht... Hè, met de hele commissie Financiën over wie zouden we nou kunnen uitnodigen om ons te laten informeren... over wat gebeurt er nou in Nederland. En wie uh, heeft u uitgenodigd? Ja, we hadden IKEA uitgenodigd, we hebben Google uitgenodigd, Starbucks... en Promo, dan denk je Promo, dat is zeg maar de vertegenwoordiger van de Rolling Stones. Ah, dan weten we het ineens. Dan weten we het ineens. En ze komen ja. niet, hè? Nee, ze komen niet. Weet u waarom? Uh, nou ja, ze geven aan dat, uh, dat, dat, dat, dat zij zich niet, niet zien als een brievenbusfirma uh, En ze hebben geen zin Bij om zich IKEA te moeten... IKEA klopt op... dat natuurlijk wel, dat, want die zie ik ook wel eens in het echt. Nou ja, dat zou ik zo opkomen. Ze hebben het gevoel dat ze zich niet hoeven te verantwoorden of uitleg te geven aan het, aan het parlement. Trouwens, voor het eerst dat ik het meemaak... dat mensen worden uitgenodigd en zo aan mas nee zeggen. Mm. En bij IKEA is het natuurlijk interessant... maar daarom hebben ze uitgenodigd. Ik bedoel, als je door het land rijdt... dan zie je gewoon die blauwe dozen van IKEA overal staan. Dus die hebben hier ook activiteiten. Hebben hier ook een hoofdkantoor uh, in Delft zitten. Maar tegelijkertijd maken ze wel gebruik van belastingconstructies. Waarmee ze belasting uit andere landen waar ze geld verdienen onttrekken... maar ook in Nederland niet zoveel belasting betalen. En dat is natuurlijk een interessant vraagstuk. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. In hoeverre is Nederland als belastingparadijs nou ook belangrijk voor de Nederlandse economie? En daar, wilden we, heel, daar wilden we heel graag met Ikea over van mening, of van, uh, van, uh, van gedachten uh, ja, ja. wisselen. Vinden ze het Nederlandse parlement zo onbelangrijk dat ze dan niet nodig vinden om op die uitnodiging in te gaan, of is er een andere reden waarom ze niet willen komen? Nou ja, blijk, blijkbaar. Uh, ze stellen zichzelf boven uh, de volksvertegenwoordiging uh, en het democratisch proces waar zij, uh, uh, waar zij zich zouden kunnen vertellen wat ze aan het doen zijn en verantwoorden waarom ze dat doen. En ook inzicht geven in waarom dat doen. Uh, ja, ik snap het niet. Nee, maar ik begreep dat de uitnodiging was verstuurd via de, de voorzitter van de Tweede Kamer. Nou, dat gaat, moet via gewoon... de, dat gaat via de Griffie. Ja, precies. Misschien moeten we gewoon zelf even bellen. Dat heb ik ook gedaan. En ik heb, wat zeiden ze toen? Nou ja, ik heb vanochtend ook nog uh, uh, gebeld. Niet met allemaal. Uh, en daarom heb ik een goed gesprek gehad. En uitgelegd dat wij. Ik heb met Google gebeld zelf. En wat uh, zeiden ze? Ik heb... Ik heb aangegeven, eerst uitgelegd wat we graag willen... namelijk meer informatie waarom zij hier zitten... om een goed debat met elkaar te kunnen voeren. En ze hebben nog een keer de argumenten herhaald... dat ze zichzelf niet zozeer zien als een brievenbusfirma... en dat zij geen meerwaarde voor zichzelf zien om uh, naar het parlement te komen. Toen heb ik geprobeerd aan te geven dat het niet alleen... over een meerwaarde voor Google gaat, ja. maar een meerwaarde voor het maatschappelijk debat. En uh, nou ja, uh, ik, ik, hoop, ik hoop echt oprecht dat ze nog tot inkeer komen... en dat er toch een aantal van die bedrijven toch naar de Tweede Kamer komen. Nou, ik denk dat, dat het goed is voor het debat. Nou, gewoon, het was een heel beleefd gesprek en ik hoop dat ze... Wat zeiden ze op laatst? We zullen er nog eens over nadenken, meneer Klaas? Uh, ik, ik, ik hoop dat ze het in overweging nemen. Ze inderdaad. zeiden dat ja. in ieder geval niet, als ik da u zo hoor. Nou, het was een, een, uh, het, de, de uitkomst van het gesprek was niet helemaal helder. Was u wel oh. verder gekomen dan de telefonisten? Jazeker, Ik had een direct nummer. Oh, goed, eh. goed, ja, als het ja. was niet helder Dan stel je nog een paar vragen. Dan zo doen wij dat altijd. Ja, natuurlijk. En dat lukt jullie ook niet altijd. Nee, dat uh, hoor ik <laughs> dat wel eens. We doen, uh, en, <laughs> <laughs> en op een gegeven moment dan zeg je, nou, uh, fijn u gesproken te hebben. Ik hoop, ik hoop nog steeds. Dan doe je een laatste oproep. Ik hoop dat u komt. Ja. <kijf> maar ja. even voor de helderheid: U weet natuurlijk precies wat u ervan vindt. Toch? Natuurlijk weet ik. Dat heeft u ze niet voor nodig. Ik, maar wat ik als u goed heeft opgelet, heb ik ook niet gezegd... ik wil ze spreken, want dan kan ik mezelf mening van wat ik vind. Uh, maar, maar wel er zijn, wat ze precies doen, maar dat weet u ook wel. Ja, maar het gaat mij erom. Precies om dat probleem wat ik zojuist schetste. De staatssecretaris zegt, het is heel belangrijk voor Nederland. We verdienen daar geld aan. En als wij die belastingmaatregel die we hebben... Hè, als we die niet zouden hebben, dan zouden ze zich hier niet vestigen. En ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat er veel meer aspecten zijn waarom Nederland interessant is... als vestigingsland. En over daar zou ik graag over gedachten willen wisselen met deze bedrijven. En ik denk dat dat verdieping brengt uh, in het debat. Kijk, Ik vind Nederland een belastingparadijs, ik weet welke regels ik zou willen aanpassen, maar het wil niet zeggen dat ik alles weet en ik ben erg geïnteresseerd ook in de motieven van deze bedrijven en ik vind de gemiste kans dat ze dat niet komen vertellen. Dit is de dag. Hold on little girl Show me what he's done to you Stand up little girl A broken heart can't be That bad when it's through It's through Fake with of both to be with you. Je loogt tegen mij Hey Amsterdam en Wat Dom. Dat waren bekende hits van drukwerk en de verpersoonlijking van drukwerk is natuurlijk Harry Slinger. Welkom Harry. Goedemiddag. Enorm veel succes hè, in drukwerk, drukwerk in de jaren tachtig. Ja, Dorine Hermans, jij had Harry Slinger ook geïnterviewd in die tijd? Ja. Ik vond dat, ja, ik was heel zenuwachtig. Ja? ja, <laughs> ja ik vond echt nou dat ik met Harry Slinger dat ik die mocht interviewen. Dat was... Ja, ik ja, ja, geloof ik bal van. Nee, serieus. toch? Ja, ja je, je, je was echt een soort... Uh, Idool op dat moment. Ja, ja, ja, nou, oh, leuk. Hoe is het uh, daarna gegaan met de muziek en met Harry Slinger? Ja, ik heb heel veel dingen gedaan. Ik heb in musicals gespeeld, in toneelstukken gespeeld. Ik heb in de eerste Vlodder-film uh, zonder rijbewijs... tussen alle dure auto's heen gereden. Dus ik heb heel veel gedaan. Ook met muziek? Ook met muziek, Ja. En eh, zelfs met harmonieën en fanfares heb ik eh, die muziek heb ik proberen naar voren te trekken. omdat het echt een mooie volksmuziek is. En eh, nou, dat werkt nog steeds, want ik sta eerder in eh, Hogeveen. Eh, sta ik met de Noordelijke Politiekapel. Doe maar. Kijk. Ja. Wauw. Wow. <laughs> nou, dat is het mooie. Ja. Maar dus, en nu, eh, ja, nu ben ik weer eh, zeg maar, terug. Eh, ja. Terug, terug naar de roots. Ja. Terug naar drukwerk, want je begint op, opnieuw met drukwerk. Maar met nieuwe mensen, hè? Ja, met, met, sowieso met mijn eigen zoon, Bram. En uh, Bram is eigenlijk ook de aanleiding geweest dat het uh, weer opgestart is. Want hij moest spelen bij, uh, op een feestavond en toen zeiden ze... Jij bent toch de zoon van, uh, van drukwerk? Ja, ja. ja, oh, nou die liedjes van hem van toen die zijn nu weer vreselijk actueel... Uh, zou jij de, Dus hij kwam bij mij of ik partituren had. En mm -hmm. uh, Toen is hij hierin gaan studeren. En veertien dagen van tevoren zei hij, wat doe je eigenlijk op die avond? Ik zei, kom naar je kijken. ik wil zien wat jij ervoor terecht brengt. Ze zei, al kan okay, je dan geen gastzanger zijn. En dus zo kwam het van het een het ander. En ik moet je eerlijk zeggen, met je zoon op de bühne staan. Met een paar ontzettend leuke vrienden. Mike Flores, uh, George Menkveld en Erik Bes op de bas. Dat is geweldig. Zullen we even luisteren naar wat van de oude successen? Ja. Ach, ik heb zo'n last in mijn rug. En die Facebook-melkboer. Die twittert dat hij mijn vader is. Het is een lieve maat, maar na nou, je kan ze niet. De rokken zijn er veel. Hits. Ja. Nog het... steeds actueel? Ja, in een nieuw jasje. Ja, ja? nee, die zijn nog steeds actueel. Ja, of, of, of weer actueel. Hè. Maar gaat het jou niet vervelen? Want ja, je hebt ze dertig jaar geleden gemaakt. Toen had je succes. En dan nou moet je weer. Wil je niet iets nieuws? Ja, maar dat nieuwe, dat komt ook nog. Maar je moet dus eerst zorgen dat je de aandacht weer te pakken krijgt. En dat is gelukt, want u bent hier. <laughs> ja, goed, hè? Maar is het, is het niet zo dat je het op een gegeven moment denkt... nou ja, nee, dat was leuk nee, toen en, ik, nee. en nu wil ik wel eens... Ja, een heel, heel simpel voorbeeld. Ik was laatst, uh, waren we waren in Ede... voor het nieuwe tv-programma van SBS uh, Nederland Muziekland. 13.000 man op het plein in Ede. Nou, en daar word je weer blij van. En uh, daar moesten we dus de nieuwe single spelen. En wij stonden daar als enige band... en de muziekinstrumenten moesten opgebracht worden. En toen zei ik, zal ik onderhand even... Je loog tegen mij, a cappella zingen. Met de, durf je dat? Natuurlijk. Uh, dus ik liep de buren op. En met 13.000 mannen, ja, toen had ik ze al in mijn zak zitten natuurlijk. En ze zongen uh, allemaal mee. Ja, ja, geweldig. Gaan we dat hier ook even, of zo, even luisteren naar een stukje van je nieuwe CD? <laughs> ja. Tegen ja. Nieuwe single, maar ook een oud nummer, toch? Dat is een oud nummer ook, ja. ja. ja. Hebben jullie ook echt helemaal nieuwe nummers? Of is daar dat gewoon is, daar wordt op dit moment keihard aan gewerkt. Oké, okay. en kan je het nog een beetje? Ja, ik kan het nog steeds. Ja, ja, ik weet, je, schrijven lukt me wel. Ik schrijf ook in de Oud-Amsterdam een column. En het leuke was die dat... Die ligt hier uh, op tafel, ja? De buurman. John Ja, die leest uh, Oud-Rotterdammer. Maar het is leuk om daar een column in te schrijven. Dus schrijven ben ik wel gewend. En een liedje schrijven is niets mooiers. En de tijd is weer rijp, hè. Het is een mooie tijd. Of het is nog, dan wil je terug naar vroeger, maar dan blijkt dat niet meer te kunnen. Bent u daar niet bang voor? Nee, want de historie herhaalt zich, hè. Dat weet je toch, we hebben nou toch ook een crisis? Ja, maar er zijn heel veel mensen die zijn ergens goed in, dan gaan ze iets anders doen... en dan willen ze het weer terug, maar dan is dat terug er eigenlijk niet meer. Ja? Oh, nou, ik heb er geen last nee. van. Bij u is dat niet zo. Nee, bij mij is het niet zo. Maar u zei: de tijd is rijp. Wat bedoelt u dan? Nou, we hebben weer een crisistijd. Net zoals in de jaren tachtig. Uh, ja, en het leuke is dat wij hebben altijd uh, amusementsmuziek zeg maar, kunnen combineren met af en toe een kritische noten. Ja, door. want wat waren jullie aan? Nou, een feestband of toch ook meer actievoerders? Wat waren jullie in die uh, tijd? Een leuke combinatie van. En dat is, dat is ook een hele goede combinatie. Want je gaat er dan vanuit, als je ergens speelt... de mensen gaan er allereerst, die willen er een avond uit zijn. En als je dan af en toe met goede muziek een kritische noot weet te plaatsen... dan hoop ik altijd dat er in ieder geval nog één iemand op die avond is die dat oppikt. Maar wat en is, wat is alles, die kritische nood dan? Bijvoorbeeld? Wat nou, bijvoorbeeld een, voelen... een, nummer, een nummer als laten rijken, de crisis betalen... is natuurlijk op dit moment weer zeer actueel. Het nummer als bezuinigen is, zeer actueel. En in datzelfde stramine gaan wij door. We hebben ook het nummer gemaakt toen de tijd van... Ik verveel me zo in Amsterdam nooit. En ik ga nu straks met jongeren uit Amsterdam... toen heetten ze misschien Henky en Kareltje... en nu heten ze Ahmed uh, ja. en... Uh, Fatima? Uh, uh, bijvoorbeeld. Maar is het linkse muziek? Kan je dat zeggen? Het is linkse uh, het is ringse muziek, ja, met een. Met een goede glimlach. En Dorine, waarom, waarom was uh, hij een held voor jou in de jaren tachtig? Ja, een held, hij was uh, gewoon heel erg bekend. En ik was toen net begonnen. En, uh, als journalist? Ja, als journalist. Dus ik, ik vond iedereen doodeng die niet, uh, bekend dus, ja, ja, nee, dat was. Persoonlijk die, uh... ja, dat is heel jammer, ja. Maar de, de engheid ja, van. Dus het was heel heen. gezellig, het was ontzettend gezellig. Ja, ja, ja, maar het, het leuke was dat deze voor nieuwe revue. En ik ben later ook nog voor nieuwe revue. ben ik parlementair medewerker geworden. Maar dat eh, heb ik niet zo lang volgehouden, want ik was namelijk op de voorzitterstoel in de Tweede Kamer gaan zitten toen ik daar een keer langskwam. Dat werd me niet in dank afgenomen. Ik mocht me een jaar niet uh, laten zien meer. Uh, mocht het parlement niet. De band is ook helemaal nieuw, hè? Het ja, zijn de band het is helemaal. nieuw. Allemaal jonge, ja, jonge, jonge honden. Er is een oude lul met jonge honden. Ja, en hoe buren. is dat? Dat is, dat is ontzettend leuk. Ja, ja ah. want anderhalf uur achter elkaar stampen. Dat uh, red ik nog steeds. Ja, dat lukt wel. Want ja. die hebben natuurlijk enorm veel energie. Ja, ik ook. Dat, ja. dat houd je nog wel vol. Ja, dat houd ik zeker nog wel vol. Oké, okay, en als mensen je willen zien, ga je nog ergens optreden binnenkort? Eh... Uh, website. Ik, ik website heb website. Ja, oh, de website WWW.arislinger.nl. Ja. En we hebben ook nog WWW.slingers-webwinkel. Uh, daar kun je de CD okay. en de rode petjes uit Staphorst kopen. Heel kort, Anne van Heister wil op 18 september een punt zetten achter haar leven. Straks na de drie uur kunt u luisteren naar een reportage waarin ze uitlegt waarom. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.